Gelet op het debat van woensdag over het wapenembargo... verwacht Rutte geen problemen in de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname. Japan heeft de Verenigde Staten gevraagd om te helpen... met het koelen van de reactoren van de kerncentrale in Fukushima. Er zijn vooral zorgen over reactor nummer 3. Daar is een dosis radioactiviteit in het water gemeten... die 10.000 keer hoger was dan normaal. Mogelijk is er uranium of plutonium gelekt. Drie medewerkers van de kerncentrale stonden in het radioactieve water... toen ze bezig waren met het aanleggen van elektriciteitskabels. Ze zijn met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. In Japan is het dodental na de aardbeving en tsunami opgelopen tot boven de 10.000. Worden nog zeker 17.000 mensen vermist. De EU-leiders zijn het eens over een pakket maatregelen om de euro te versterken. Komen strenge sancties voor lidstaten die hun begrotingstekort of staatsschuld te hoog laten oplopen. Verder zijn er afspraken gemaakt over een permanent noodfonds voor de euro. Dat moet over twee jaar 500 miljard euro kunnen uitlenen aan lidstaten die geldproblemen hebben. Het weer, de komende uren wat mistbanken. Overdag is het eerst nog vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Er staat weinig wind, het wordt 8 graden op de Wadden en 16 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Goh, wat zit ik hier toch uh, multimediaal social media te zijn. Want ik ben bereikbaar niet alleen via de telefoon 0800-1121... Maar ook via mail, nachtzuster, omroep, .nl. Of uh, via de chat, via www.nachtzuster.net. En dan gewoon even de chat aanklikken. En ook nog via Twitter, via aperstaatje-nachtzuster. Nou, ouderwets is altijd het leukste. Gewoon via de telefoon, zodat ik je even kan horen. 0800 1121. En op dit moment kun je vooral bellen met nieuwe vragen. Want we beginnen aardig door de vragen heen te komen. Misschien heb je nog een toevoeging op het verhaal van het pondteken... het euroteken en het dollarteken... waar toch al die streepjes die er dwars doorheen staan voor staan... Ja, ik krijg al via de mail binnen dat het vooral uh, bedoeld is om het onderscheid te maken met een gewone L, een gewone S en een gewone E. Maar ik vond toch het verhaal van die U die door de S heen stond om uh, voor US te staan, United States, uh, vond ik toch wel heel mooi. Maar zal dan de L ook een uitleg voor dat streepje hebben en de E ook een uitleg voor die twee streepjes in het euroteken? 1121 als je er meer over kunt vertellen of als je een nieuwe vraag hebt. En laat ik dan ook meteen die crypt de in gooien, want die heb ik nog liggen. Met dank aan Mieke die hem weer bedacht heeft voor vannacht. En de opgave van vannacht is: Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. De oplossing moet bestaan uit 13 letters. En de opgave is dus: Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. Hij is lastig, dus ik hoop dat die voor 6 wordt opgelost via 0800 1121. En je hoeft niet meer te bellen over het groene gras. Want de uitleg van Robert van Net was zo duidelijk. Laten we die vraag dan hiermee afsluiten. En bel met nieuwe vragen naar 0800-1121. Dit is Elvis over het groene gras. The old hometown looks the same as I down. On the train And there to meet me Is my mama And my papa Down a road I look And there runs Mary Hair of gold And lips Like cherries It's good to touch The green Home. Yes, and they'll all come, come to meet me Arms reaching, smiling sweetly Oh, it's good to touch The green, green grass of home The old house still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on, yeah. To touch the green, green grass of home Yes, they'll all come to meet me Bombs reaching, smiling sweetly Oh, it's good to touch the green, green grass of home When I awake and look around me, four gray walls surround me, and I realize I was only dreaming I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of an old, old tree as a lady neath the green green grass of of home in de uitvoering van Alphys. Oh, Het ging geloof ik zo rap dat veel mensen niet de hoeveelheid letters hebben meegekregen... waaruit de crypto moet bestaan. En dat is 13. Dus ik wil een antwoord van 13 letters. En als je het weet kun je bellen naar 0800 1921. En de opgave is dus hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. Paul? Ja, ik ben er. Je bent niet Paul uit Thailand, hè? Nee, ik ben niet Paul van Ik ben Paul van Amsterdam. Oh, oké. Okay. Nee, dat je niet dit door Patrick van Schipel bent gehaald... en uh, dat je in retraite bent geweest in tijd. Je bent gewoon een heel andere Paul. Oh nee hoor, nee, absoluut niet. Nee, ik ben gewoon uh, ja, simpel Amsterdam. Maar ja, uh, het is wel een vrij grote stad. Dus, dus het ben... is nog best lastig. Ja, ik, denk, ik ben wel jaloers dat jij in Kampen woont, hoor. Dat brengt nou. een beetje jaloers op, ja. Nou, dat gaat wel over als je een keer iets wil. Nou, oké. Okay. Ja. Maar Paul, waar bel je over? Hé, hey, ik bel over iets. Ja, ja, omdat ik totaal geen verstand daarvan heb eigenlijk. Oh. Ik, als, als ik het bij de Albert Heijn, dat mag ik wel noemen, hè? Albert Heijnland. Ja hoor. Dan zie, zie je uh, uh, uh, uh, uh, rode paprikas, groene paprikas, gele paprikas. Ja. Maar je ziet uh, alleen maar rode aardbeien. Ja. Dus daar zie je nooit een kleurverschil in. <laughs> nee. En, en omdat ik totaal geen verstand van biologie heb... denk ik van, hoe kan dat dan dat daar zo'n kleurverschil in kan ontstaan? En ja, gele aardbeien heb ik nog nooit gezien, of groene, ja, groene nou, aardbeien. Nou, wel groene, maar die zijn echt niet lekker. Die zijn niet rijp, denk ik dan. Nee, die... precies. Maar het is niet zo dat groene paprika's niet rijp zijn. Nee, die zijn, die zijn allemaal goed. Nou, niet allemaal, maar soms meestal zijn ze wel goed. En dan hebben ze meer smaak, toch? Meer smaak. <laughs> nee, dat is ook zo. Nee, ja. dat is ook een beetje flauw. Nee, ja, ja, dus waarom zijn er alleen rode aardbeien? Maar vraag je het ook af waarom er alleen oranje sinaasappels zijn? Well, oh, dat had jij toen, dat had jij toen, had ik, ik luister heel vaak naar je. Dat had jij toen over die oranje sinaasappels, maar nou, dan zat ik na te denken. Ja. Maar je hebt ook, ook, ook natuurlijk, uh, die, die granaatappels en zo, je hebt ook, daar ook kleurverschillen in natuurlijk. Ja. Ja, maar daar hadden we het helemaal niet over toen. Nee, maar ja, je wat, wat, wat, wat, wat Nee, we hadden het over het verschil... Oh, daar gaan we weer. Dan gaan we weer oude vragen opgraven. Maar het ging over het verschil tussen perscinaasappels en handscinaasappels. Oh, dat was het zo. Ik vond dat zo mooi. Ja, dat was fantastisch, hoor. <laughs> dat was fantastisch. Wat nou beter, ja. Maar toen zat ik te denken. Want je hebt ook sinaasappels die rood van binnen zijn natuurlijk, hè. Ja, dat is dus oh. ook over het oh, ja. uiterlijk van de sinaasappel. ja. Maar je hebt ook van die, die granaatappels, zeg maar, die van binnen rood zijn... Nou, die lijken een beetje op kreepvervloed. Ja, ja, granaatappels, Miami. Ja, nou ja, dus je kan het net zo moeilijk maken als je zelf wil. Ja. <laughs> nou ja, je maakt het jezelf wel moeilijk als je roze aardbeien wilt. Ja. Dan dat... maak je het jezelf moeilijk. Ja, dit is uh, grappig, want mijn, mijn dochter van drie... die heeft een keer staan stamvoeten in de Albert Heijn... omdat ze per se roze worteltjes wilde eten s'avonds. Oh ja. En toen dat zat ik ook even dat ik toen heb ik nog overwogen om ze samen met de bietjes te koken. Oh ja, dat is wel leuk ja. Oh ja in, in de hoop dat het uiteindelijk zeg maar donkerroze worteltjes zouden worden. Maar ja, dat is ook weer zo'n gedoe. Ja, maar ja, goed, ik heb niet zo. Maar mijn ervaring met de kinderen is, die gaan eigen ideeën over gaan vormen. Hè? Die, die gaan iets, iets. Wat ze, ja, het ja, blijft altijd moeilijk, hè, want. Ik, ja, nou ja, goed, ik kan er niks aan zeggen verder. Nee, want... het is het begin van een ellenlang verhaal. Maar sowieso, als je dan voor elkaar krijgt roze worteltjes te maken... dan wil ze volgende week blauwe worteltjes... en dan ben je de hele week mee bezig straks. Maar... Uh, ja, ik ga gewoon straks Robert wel weer even terugbellen, want hij wist het zo goed. Maar nou, heb, het, je, groen, heb je een zoals. bioloog uh, die, die daar iets van weet? Nou, over? leraar aardrijkskunde, maar die weet alles van de verspreiding en samenhang van de geografische verschijnselen op ja, aardappelvlak dus ook van aardbeien. Ja, het dit, dit is gewoon een simpele vraag van waarom, waarom uh, blijft die aardbeien altijd rood, zeg maar... En een andere vruchten, die krijgen andere kleuren allemaal. Maar, ja, maar het, is, het is vooral de paprika die dwars ligt. Want er zijn verder niet heel veel groenten of vruchten die er in uh, 26 uh, kleurvariëteiten zijn. Nou ja, je kan, je kan naar de sla kijken, de rucola stuk. Oh een ja, paas. ja. Stuk paas en dan, dan, dan is er wel een bolle kleurverschil met, met, met het, uh, met het uh, blauwe, natuurlijk. Je hebt er goed over nagedacht, ik hoor het al. Nou ja. Ik zie het gewoon in de liggen, hoor. Het is niet dat uh, je elke dag mee bezig bent. Nee, dat is... <laughs> Het is niet dat jij even s ochtends wakker wordt en denkt... Aardbeien! Nee, nou, ik, ik, ik let wel op de kleur van voedsel. <laughs> maar zoals blauw bijvoorbeeld, dan zou ik het één ding noemen. Blauw bestaat nauwelijks, zeg, blauw voedsel. Nee, want blauw, maar blauw uh, in de natuur... Nou ja, behalve blauwe bessen, maar dan denken we toch dat het giftig is. Nou ja, goed, dat zijn maar de, nou ja, Dat is paars dan weer. Dat is niet echt blauw, dat is weer paars. Weet je, uh, dat zijn paas. Ja, blauwe bessen. Ik vind ook blauwe bessen blauwe bessen noemen. Ik snap niet dat die blauwe bessen niet al lang in opstand zijn gekomen. Ze <laughs> zijn gewoon zwart. Ja, je hebt wel humor, ja? Donker paars. Ja, die zijn donkerpaars geworden, ja. Maar yes. dat, in, in, in de natuur bestaat. Uh, ja, dat echt, er moet echt een bioloog gaan aan. aan uh, ja. Ja. Wat, dat dat blauw in de natuur niet bestaat. En volgens mij denk ik dat het toch ergens ook wel kan bestaan. Maar ja, zeg ik nogmaals, ik ben geen bioloog. Dus het moet nee. echt iemand. Uh... Ik zeg 0800-1121. Ik ja. doe mijn best voor je, Paul. Absolute. Echt een voedingsdeskundige die er iets over kan zeggen. Ik hey, ga ja, mijn ik... best voor je doen, Paul. Fred, ik wens je uh, nog een prettige dienst verder. En, ik, uh... ik wens jou ook een prettige dienst van mij nog. Oké, okay, dankjewel. Ja. Goeienacht. Dag. Marijke, goedenacht. Goedendag. Hallo. Hallo. Ik uh, bel vanuit Dokkum. Dokkum. Ja, in uh, Friesland. Ja. En Ik wou eigenlijk weten uh, of er mensen zijn die mij uitleg kunnen geven over het feit mijn dochter is om het leven gebracht. Huh? En um, ze is uh, nadat ze vermoord is met een twaaldadige klap op haar hoofd uh, uh, eigenlijk uh, gigantisch verminkt. Ja. Ergens En mijn vraag is. Uh, wanneer wordt iemand daartoe toegetakeld? Want uh, er zijn meerdere mensen die onderzocht worden. Maar er is volgens mij niet één. die van hals tot uh, kruis. en van bill tot nek. compleet opengereten wordt. Oh, jas. Is wat een verhaal, Marijke. Ja. Maar... Het is beestachtig. Maar hoe oud was jouw dochter? 24. Oh, zo jong ook. Ja. Ja, wat natuurlijk helemaal niets uh, te maken heeft met of het erg is of niet. Maar het is. Uh... En hoe lang is het geleden dat dit gebeurd is? 20 juni. Wat zeg je? 2010. 20 juni 2010. Het is nog niet eens een jaar geleden. Nee. Oh, wat vreselijk. En toen. En jij, jij uh, was gewoon thuis, kreeg een telefoontje. Of uh, wat gebeurde er? Oh, nee, nee. Het was uh, veel enger. Uh, <laughs> Deze uh, jongeman, ook uh, dezelfde leeftijd. Uh, heeft mijn dochter uh, meegelokt. aan vogelmes. Mijn dochter was gek op vogels. Oh. En uh, hij heeft er uh, gigantisch op het hoofd geslagen. En uh, dat heeft. Uh, uh, een parkwandeletje is een wandeling te veel geworden. Zo. En, um, de, maar je weet dus wie het gedaan heeft. Dus je vraagt je eigenlijk af van hoe, hoe het kan dat hij. Zoiets deed. Nou, uh, ja, uh, dat kan niemand verklaren natuurlijk. Nou ja, ja, er zijn natuurlijk altijd mee. Ja. Volgens mij is het uh, puur uh, onder invloed van drugs zijn. Oh, yeah. maar ja. Maar mijn vraag is, mijn dochter is uh, uh, beslag genomen. Ja, dat yeah. doen ze wanneer zoiets gebeurt. Yeah. En uh, ik ken meerdere mensen die om het leven zijn gebracht. Echt waar? Er is één ja. die door het uh, reizen. In Rijswijk uh, zo opengehaald wordt. Mijn dochter is oh. op een manier om het leven gebracht. En vervolgens, door een Florentisch onderzoek, nog eens een keer gigantisch verliezen. Oh, sorry, dat had ik helemaal niet begrepen. Ik dacht dat deze jongen dat had gedaan. Maar jij bedoelt dat ze uh, vervolgens uh, tijdens het, het onderzoek haar ook nog eens hebben opengesneden. En dat je dat zo erg vindt? Ja. En waarom? Ik ja. bedoel. Uh, als er echt een aanleiding is, mijn dochter is gevonden in het park uh, met een gigantische klap op de hoofd gehad en yeah. een ontbloot onderlichaam. Oh. Dan is het volgens mij al vrij duidelijk wat daar gebeurd is. Dan yeah. hoeft daar veel meer in gesneden te worden. Mijn dochter was nogal trots op uiterlijk. Ja. Yeah. En, uh, Dit zou ze vreselijk gevonden hebben. Yeah. Oh, en vind jij het dan voornamelijk erg omdat zij het zo erg had gevonden? Of was het ook voor jouzelf? Uh. Ik stel wel hele nare vragen nu eventjes zo midden in de nacht. Hè? Maar ik ben, wel, ik ben er erg van onder de indruk dat je belt, ook terwijl het nog maar zo relatief kort geleden is dat het zo gebeurd is. Maar je wil graag weten, als iemand uh, duidelijk overlijdt aan een klap op het hoofd, hoe ze het dan toch... Eigenlijk wil jij zeggen, in hun hoofd halen om nog uh, ja. voor forensisch onderzoek helemaal... Maar is het niet zo dat de politie gewoon wil weten of er niet nog meer gebeurd is? Uh, dat ze ja, onderzoek dat nodig dat nog, vonden. Dat is wel gerust. Maar het uh, blijkt mij, als je overlijdt en uh, je uh, donaukondensieel uh, hebt, ja. dan wordt het met jou weg. Ja. En dit wordt gewoon in beslag genomen. eh. Uh, als je, ik heb mijn dochter zelf afgeleid, Als je zag hoe ze eruit zag, echt ja. toegestaan op. Ja, oh wat naar zeg. Goh, dus het was twee keer verschrikkelijk uh, achter elkaar. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, hoe hoorde jij het? Werd je gebeld door de politie? Um, wij konden deze jongen die het gedaan heeft. Ja. Uh, ik heb hem nooit vertrouwd en ik heb mijn dochter ook altijd gezegd: vanuit deze jongen die deugt echt niet. Oh. Maar mijn dochter, die wou makkelijk werkster worden... Hè, vond dat ze uh. iedereen uh, moest helpen. Yeah. En hij heeft haar meegelokt. Uh, en ze is dat... ja... Uh, zomaar uit het niets eigenlijk. Want ze had niks met die jongens. Uh, het was wel een bekende. Maar omdat ze niet thuis kwam... Yeah. En waren mijn zoon en ik erg Ze zijn de hele nacht haar telefoon aan het bellen geweest. Yeah. Vrienden aan het bellen geweest. Van, is Susanne bij jullie? Maar... Uh, niet te vinden en de volgende dag zijn we dus naar het politiebureau gegaan omdat we er helemaal geen goed gevoel over had om te melden dat mijn dochter uh, is weg Maar ja, dan moet je 24 uur tussen zitten want uh, nou. anders word je niet als vermiste uh, opgegeven. Dus we zijn eigenlijk gewoon weer weggestuurd bij het politiebureau ja. en toen zijn we dus zelf gaan zoeken. En, uh, en zo fietst mijn zoon in het park en zo zag je haar fiets liggen. Uh. Toen belde hij mij op van, mam, ik heb de fiets gevonden. En toen zei ik dus van, uh, onmiddellijk 1 en twee bellen, want uh, dit is Janne's ja. dit, hè, Dat kan niet anders. En dat bleek dus ook zo te werken. Oh. Bah. Hé, hey, en hoe, ja. hoe komt het dat jij daar zo over kunt praten? Zo eventjes op uh, Nationale Radio. Want is de, zit je nog in de verwerking of zit je er nog voor? Of heb je dat heel snel gedaan? Uh, je komt er niet aan toe. Nee, hè? Nee. Hoe is, hoe is nu, zeg maar, jouw leven? Ben je weer met gewone dingen bezig? Dat nou, je, ben, niet. je bent nog wel wakker om uh, tien voor half zes s nachts, dus... Uh... Je komt... Uh, mijn, dochter, die, uh, mijn ogen zijn slecht. Ja. En... Uh... Zij was ook mijn mantelzorgster. Oh jee. En ik ben klokkenluider. Ja. Dus altijd al veel aan het onderzoeken geweest. Ja. En. Uh, uh, door deze moord ligt mijn leven echt helemaal op zijn gat. Ja, dat is logisch. Nou, ik vind het heel heftig het verhaal wat je nu vertelt. En ik, ik begrijp je vraag, alhoewel ik me ook een beetje voor kan stellen... dat je dat je, je boosheid over dat forensisch onderzoek eigenlijk heel erg kwijt wil. En uh, dat dat meer in de vorm van een vraag wordt gegoten. Maar misschien is er wel iemand die forensisch onderzoek doet of in de medische sector zit... en die daar iets zinnigs ja. over kan zeggen. Want inderdaad, als je overlijdt... door als duidelijk uh, te zien is dat je bent overleden... na een flinke klap op je hoofd... en misschien dat de uh, dader ook wel bekend heeft, of niet? Ja hoor, die heeft bekend. Ja. Dan is het inderdaad... En, uh, de reden waarom je over te liegen, natuurlijk. Nee. Want uh, daders hoeven niet werken aan een uh, eigen oh. oordeel. Ja. Maar uh, mijn, uh, ja, ik vind het gewoon zo bijzonder vreemd dat met zo uh, een lichaam verminkt. Ja. En, uh, was het nodig? Want uh, ja, er zijn geloof ik vijf uh, uh, Florentische onderzoekers in Nederland. Mm -hmm. En uh, dat is dus een hele dunne. Uh, uh, ja, er moet dus makkelijk achter te komen zijn waar het omgebeurd is. En, ja. Ik heb dus bij de politie gevraagd... Ja, kunnen die het zei... niet gewoon uitleggen? Ja. Uh, nou, er wordt alleen maar gezegd... en ja, het is logisch, Er wordt in beslag genomen. Maar er, in Dokkum is laatst nog een jongen overleden... en dat is dan door drugs. Ja. En uh, die is ook in Reiswijk geweest... en mm -hmm. daar zit men een heel klein in de maag. Ja. En mijn ja, dochter... Het haar is, natuurlijk... okay. is er helemaal afgeschoren. Oh. Ja, ze had een kaalhoofd. We hebben later een poortje haar Nou, het zag er niet uit het was gewoon echt een motje, een plukje haar, ja. maar dat ook zo verminkt worden. Ja. En uh, ja, in mijn ogen, omdat ik uh, uh, uh, eigenlijk uh, vind dat je alles intact moet laten wat er is, uh, is het gewoon zo dat je denkt van uh, hoe is het mogelijk en waarom dat het zo ja. verminkt is nog na die tijd. En je bent om het leven gebracht door een lelijke klap op je knap. En dan uh, dat mijn je lichaam dan ook ook eens even zo ja. En Marijke, Marijke, ja, want het is, het is gewoon heel lastig voor, denk ik, iedereen die luistert om daar iets zinnigs over te zeggen, want het is gewoon uh, het, het, het neigt naar de medische verhalen waar ik ook altijd een beetje moeite mee heb, want het is een dossier waarvan, waar wij geen inzicht op hebben, dus wij, wij weten niet of er een politieagent is geweest die het gedacht heeft van, goh, misschien is er ook nog dit of dit of dat of dat, dus dat ze het nodig hebben geacht om dat nog te onderzoeken. Maar misschien is er wel iemand die um, uh, ja, in de richting van uh, forensisch werk ge gezeten heeft. En die hier iets zinnigs over kan zeggen. Dus ik ga die oproep doen. Maar uh, ja, wat, ik, wat ik vooral nog even wil doen. Is jou heel veel sterkte wensen. En heel veel rust ook vooral. Dankjewel. Ja. <laughs> nee, bedankt voor het bellen. Ik, uh, ik hoop dat het goed met je gaat. Heel veel sterkte. Oké. Okay. Dag Marijke. Dag. Ja, dat is natuurlijk wel een, hele, een heel heftig verhaal... als je dochter om het leven wordt gebracht. En dan ook nog eens zo'n forensisch onderzoek. Dan kan ik me voorstellen dat het uh, nou, heel pittig is om over te bellen. Dus ik hoop dat het nog lukt om in die 35 minuten... die we nog te gaan hebben in deze aflevering van Nachtzuster... om haar nog enigszins van een antwoord te kunnen voorzien. Misschien kan Erik daarbij helpen. Erik, goedenacht. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hai. Ja, je bent al wakker. Ja, ik ben al wakker. <laughs> Waar nou, belt hij ik... over? Ik belde over het verhaal van Marijke, een oh. heel aangrijpend verhaal. Ja. Ik denk het ergste wat je kan gebeuren is je kind verliezen en ook nog zo'n vreselijke manier. Ja. Um, Aanvragen was eigenlijk van waarom wordt, als de doodsoorzaak duidelijk is, toch het lichaam helemaal open gaat. Ja. Um, dat, dat moet wel, ook al is de doodsoorzaak van buiten, lijkt hij duidelijk, hij moet toch onderzocht worden om alle andere doodsoorzaken uit te starten. want zelfs als je een bekende verdachte hebt, kan die laatste verklaring weer intrekken en zeggen ja. Het, uh, er was iemand mij voor geweest en het, het, uh, ze was al dood. Ja. Dus daarom wordt het uh, lichaam wordt, wordt opengemaakt. En daarbij wordt onder andere het schedeldak gelicht. Dus vandaar dat de haren afgeschoren worden, anders zouden die in de weg zitten. Ja. Er wordt gekeken of ze bijvoorbeeld uh, geen hersenbloeding... Ja, in dit geval, heeft ze natuurlijk een klap de schedel gehad. Uh, wat de doodsoorzaak is geweest en of ze bijvoorbeeld niet vergiftigd is... of dat ze nog een keer gestoken is ergens, of dat ze een kogelgat heeft... wat op het oog onzichtbaar is... Dus eigenlijk om uit te sluiten dat het een andere doodsoorzaak is... wordt het lichaam inderdaad helemaal van boven tot onder wordt hij opengemaakt. Ook weer dichtgemaakt, overigens. Maar inderdaad, het geneest het natuurlijk niet, omdat het een stoffelijk overschot is. Ja. En daarom lijkt het nog wat uh, ja, smerig. Ja. En ze kijken natuurlijk ook gelijk, uh, als het lichaam onderzocht wordt... waarmee het is uh, uh, geslagen. Ja. Dus ze kunnen zien of het een, een stomp voorwerp, een scherp voorwerp, een bijl, noem maar eens. En dat vindt natuurlijk bijdrage aan het bewijs. Als ze later het, uh, het moordwapen vinden. Ja. Maar, is maar het blijft het... vervelend als je je dochter zo inderdaad uh, toegetakeld ziet. Ja, maar is het ook niet zo dat. Um, uh, want je, je, waarom weet je dit, Erik? Want je legt het ik uit heb, alsof je in de sector uh, werkt. Ja, ik heb daar gewerkt, ja. Oh, oké. Okay. Want is het dan niet zo dat ze zegt van ja, we hebben later haar teruggekregen, hebben een pruik opgezet. En, uh, maar is het dan niet zo. Het klinkt misschien wel heel uh, uh, ja, uh, uh, oppervlakkig wat ik zeg... maar als je dan uh, zo'n meisje uh, ja, moet onderzoeken... dat je er dan ook weer aflevert met uh, een pruik op en ondergoed aan? Uh, ja, dat zou wel zo netjes zijn. Waarom dat in dit geval niet is gebeurd, ja. dat weet ik niet. Dat is altijd het dossier wat je gewoon niet weet, hè, wat eraan vooraf... misschien nee. hebben ze, heeft ze wel het verzoek gedaan, dat zou ook nog kunnen... dat ze er zelf graag aan wilde kleden, ja. Kijk, en, en alles moet onderzocht worden. Dus um, ze moeten zowel um, de hersenen bekijken als de nieren, als, als um, de, de maaginhoud bijvoorbeeld. Dus ze moeten wel van boven tot onder, moeten ze het openmaken. Ja. En ja, zo'n dat doet dat dagelijks. Dus dat gaat ook met uh, de grove steek, gaat het weer dicht. Ja. En het, uh, het afleggen, dat is eigenlijk niet zijn taak. Nee, nee, maar goed. Het zou, ja... Het is, nog het, het is nog het overwegen waard om daar wel iets uh, op te verzinnen... dat je, het in ieder geval een, beetje, dat je een, een kind in ieder geval een beetje toonbaar aan de ouders teruggeeft. Maar we weten inderdaad, dat blijf ik zeggen... Ieder, ieder, ja, dit zijn dingen waar we natuurlijk nooit de hoed in de rand van het kunnen achterhalen zo even s'nachts. Maar um, wat, wat ik me nog, uh, nog af, uh, afvroeg zo na, na dit verhaal... is dat de vraag van Marijke over die andere jongen die dan is overleden aan drugs... En die dan niet wordt onderzocht. Is, de, is, daar, is daar een soort standaard voor? Van die zaken worden wel volledig forensisch onderzocht en die zaken niet? In principe uh, wordt bij iedere onnatuurlijke dood wordt het lichaam in beslag genomen en hoort de doodsoorzaak onderzocht te worden. Ja. Alleen in sommige gevallen kan de officier van justitie, want die bepaalt dat, kan zeggen van nou. Ik acht een, een, een, een sectie, acht ik niet uh, uh, noodzakelijk. Als je bijvoorbeeld een aanrijding hebt waarbij een, een, een bestuurder dodelijk is verongelukt, ja. is het principe onnatuurlijke dood. Dus dan wordt het lichaam ook uh, uh, in beslag genomen. en De officier van justitie bepaalt dan van nou, uh, ik geloof het wel, die auto lag zo in de kreukels, dat moet de doodsoorzaak zijn geweest. Ja. Ja. Het kan ook zijn dat, dat mensen zeggen, ja, maar ik heb bijvoorbeeld schoten gehoord, Voordat die auto verongelukte, ja, en dan zegt zo'n officier, nou nu wil ik het naadje van de kous weten, het lichaam wordt onderzocht, zijn er inderdaad bijvoorbeeld uh, schoten in het lichaam. En is dat ongeluk wel de oorzaak geweest of is er iets anders gebeurd? Ja. En dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld uh, een uitgebrand huis. Een lichaam dat in een uitgebrand huis gevonden wordt, is in principe verdacht. Dus ook dan wordt een autopsie verlicht. En waarom het bij de jongen niet is gebeurd, ja, dat, dat, misschien dat de doodsoorzaak voor hun al duidelijk was. Ja. Ja, en dat blijft het verhaal van Mareike inderdaad... Dat, dat voor haar de doodsoorzaak van haar dochter ook wel meer dan duidelijk was. Maar inderdaad is jouw verhaal ook wel heel zinnig... dat je als, als een dader zegt, nee, ik heb inderdaad haar op haar hoofd geslagen... en hij kan daar later nog op terugkomen... dat je voor de zekerheid wel alles onderzoekt. Ja, hoe luguber ja. het ook klinkt, het is eigenlijk voor haar eigen best veel. Omdat je dan in elk geval de dader uh, op zijn eigen woorden... maar ook met het ondersteunende bewijs daarvoor vast kan zetten. Dat ja. als die later met een handige advocaat zegt: van ja, dat heb ik onder druk van de politie gezegd, ja. maar ze was al dood, ja. dat hij toch niet vrij uitgaat. Maar dat je kan zeggen: nee, kijk eens, uh, de schedel is ingeslagen met een, uh, een, een honbouwknuppel en we hebben ook een honbouwknuppel bij haar thuis aangetroffen. Wij hebben hem thuis aangetroffen. Ja. Dat, dat ondersteunt het dan. Dan weet je zeker dat hij die, dat die voor gaan gaat. Ja. Als je nou werkt in dit, uh, ja, dit, dit soort werk, hoe hou je dan die afstand die ik in jouw stem al hoor? die informatieve afstand? Um, nou, dat hou je niet altijd. Dat hangt er ook een beetje vanaf. Um, kijk, als het om, om, om kinderen gaat of zo, of jonge mensen, is het toch altijd moeilijker. Ja, um, ja en aan de andere kant, je doet het ook voor um, de, de overleden persoon zelf. Het is um, om, om recht te doen, aan wat er gebeurd is. Dus ook voor de familie, dat je weet... er moet een dader komen, dus dat onderzoek moet gebeuren. Maar soms is het wel eens moeilijk. Ja. ja, ik vind het soms is het wonderlijk wat mensen elkaar allemaal wel niet aan kunnen doen. Hè? Maar inderdaad, zoals Marijke al vertelde, dat in het geval van haar dochter... die uh, jongen die het waarschijnlijk dan gedaan heeft... Um, onder invloed was van drugs, dan denk je... oh, oh, oh, oh, ja, wat een uh, narigheid kan het soms meebrengen, hè? Die maken een hele hoop kapot, ja. Ja, ja. Maar ja, dat mag natuurlijk nooit een, een straffe grond zijn. Ja. Nou, ik vind het een vreselijk verhaal. En uh, ik ben blij dat je even belde, Erik, om het uh, om toe te lichten. Ik hoop dat uh, het Marijk een klein beetje iets meer vrede en rust kan brengen. Dat het, ja, ik uh, uitgelegd dat in elk geval uh, heel veel sterkte, en het is nog niet zo lang geleden. Maar ja. ik denk dat zulke dingen, dat gaat nooit uit je, uit je leven. Dat blijft je altijd vormen, denk ik. Nee, me. heel veel dingen slijten met de tijd, maar dit uh, wordt inderdaad een uh, lastige. Nou, dankjewel voor je uitleg, hè? Ja, graag gedaan en uh, succes met je programma. En uh, nogmaals, Marijke, heel veel sterkte met verwerken. Dankjewel, je wel, goeienacht. Ingelijks, dag. Uh, ja nog uh, zo'n 27 minuten te gaan, dus je kunt nog bellen naar 0800 1121. Erik. Ja, goedemorgen. Ah, nog een Erik. Ja. Nog een Erik. Ja, ja. Erik van kai, dat is leuk. <laughs> Ik uh, dacht een antwoord te hebben over die, uh, die streepjes door het dollarteken. En, uh, de oh, mond. mooi! Oh, dan kunnen we die ook nog even afbonden. Nee, Dat is een ja. idee wat ik zelf had hoor. Oh jee. Oh, dat, <laughs> ja, van, nee, dat... ik zit te denken. Kijk, je, je hebt uh, de L van Londen. Yeah. Uh, je hebt de S van de States. En je yeah. hebt de E van, uh, van de euro, van de EU. Yeah. En die twee streepjes zijn misschien van de twee kanten van de munt. Hè? Huh? <laughs> je hebt een munt die heeft twee kanten: een kop yeah. en een munt. Ja. Nou, daar zijn die twee streepjes misschien voor. Nou, ik vind het leuk bedacht, maar um, ik kan niet echt zeg maar, uh, het raakvlak vinden. Niet, dat kan niet. Ho Hoezo okay, ja, dat ja, twee streepjes en Want, want de, de streepjes in het dollarteken die uh, lopen uh, als je, verticaal. Als je, als, je, als je een dollar hebt, dat is een munt, ja. die, die heeft twee kanten toch? Ja, dat begrijp ik. Nou, dus daar zijn misschien die twee streepjes voor. Ik denk het niet. Nou, okay, Ik vind het anders. leuk bedacht, maar even, ja, ja, ja. Want, en, dan, en dan zit je nog met die, uh, met die zwierige L van het pond. Of uh, ja, hoe heet, dat, het, hoe dat heet het ding? Op op van Londen, de L van Londen. Ja, maar waarom staat dat dan één streepje door? Dat is toch niet een munt met maar één oh, kant? Dat staat maar één streepje door, ja. Nee. Ja, ja. ja. Oh, nee. God, ja, misschien, <laughs> is de, misschien is de pond gewoon een munt met maar één kant. Ja, nee, dat Hé, <laughs> hey, en, en die, uh, die crypto van jou? Ja. Van die in ieder wordt of je niet naar de dokter te gaan? Ik hoorde toevallig vandaag op de radio: dat uh, van die asielzoekers die hebben zo'n hele procedure te gaan voor ze een afspraak kunnen maken bij een dokter of Bij een tandarts. Ja. Dus misschien is dat het, dacht ik. Uh, nee, dat is niet de oplossing van de crypto. Ook niet, dus volgens okay, mij, nou, volgens dus. mij heb jij het nog, euh, ben jij er nog druk mee om alles maar te bedenken de hele dag, of niet? Nou ja, ik, ik moet nog gaan slapen, laat ik het zo oh, zeggen. Oh, maar wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, ik heb een klussenbedrijf en, uh, en dat soort dingen. En als je dan aan het klussen bent, ben je dan ondertussen aan het nadenken over het leven? Nou nee hoor, niet over oh, het leven. Okay. Ik, ben, uh, ik ben net wakker geworden, dus het hoor ik dat allemaal. Ik denk, nou, dat ja. gaat heel snel door mijn hoofd heen. Nou, leuke poging, maar ook al fout. Nou, goed zo. Ja, blijf het <laughs> proberen, ik spreek je vast L nog een keer. Oké, okay, fijne dag. Dag Erik. Hoi. Ja, ik zal de crypto nog een keer voordragen, want volgens mij is de goede oplossing nog steeds niet binnen. Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. De oplossing bestaat uit 13 letters en je mag bellen naar 0800 1121 als je die oplossing weet. Jos. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik weet de oplossing van de crypto. Ja, ja. Ja, dat zeggen broodjes. ze allemaal. Wat zeg je? Lekkere broodjes, daar moet je niet voor bij de huisarts zijn, dan moet je oh. voor bij de bakker zijn. Ja, hoe klets ik me daar nou uit? Want het is natuurlijk goed, maar het is het verkeerde antwoord. <laughs> maar daar bel ik niet voor. Maar het is ook geen 13 letters, le lekkere broodjes. Nou, lekker broodje dan. Ja, nu Lekkeres ga je een broodje, beetje lopen. Nu probeer je het in de 13 letters te proppen. Precies. Nee, <laughs> nee maar nee. ik had een vraag. Oh. Nederland gaat nu meedoen met die missie in, uh, voor, voor Libië. Ja. Nederland levert een tankvliegtuig, dus die gaat dadelijk F-16's in de lucht van Frankrijk, van Engeland uh, bijtanken. Ja. Wie betaalt die brandstof? Gaat Rutte dadelijk met een bonnetje naar Sarkozy en zegt: Joh, ik heb uh, nog twee benzinebonnetjes voor jou. Ik heb, uh, ik heb drie keer getankt. Ja. <laughs> dus uh, jij betaalt de benzine. En de vraag is: wie krijgt de freebies? Ja, ook dat nog. <laughs> die ook nog. Welke spaarkaart uh, mag volgeplakt worden? <laughs> ja. En wie tekent het bonnetje af? <laughs> ja, en wie mag al die handdoeken op gaan halen ook in, de, zoiets. Uh, in de winkel op, uh, ook zoiets. als uh, extraatje? Nee, maar ja. het, het, het, het, het, het, dat wordt dadelijk heel erg moeilijk, want dan zegt Frankrijk... Ja, maar wij hebben 25 granaten afge, afgevuurd. Die zijn ook heel erg duur. Ja, dan gaat, wordt het kwestie van wegstrepen natuurlijk. Maar hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Kijk, de ene, het ene land die levert een bepaalde bijdrage. Frankrijk is geloof ik vier dagen bezig, heeft dat 15 miljoen gekost. Ja. Hoe wordt dat tegen elkaar weggestreept? Ja. En welke inzet, hoe wordt die inzet op een bepaalde manier getaxeerd? Want ik kan me voorstellen dat uh, vijf, uh, de inzet van Nederland minder kost dan die van Frankrijk. Maar ik neem toch aan dat de VN hier een potje voor heeft. Die heeft een benzinepotje. Ja, maar wie gaat nou bijhouden? Wat? Kijk, normaal als ik hier een servicemonteur over de vloer heb, die tekent. <laughs> die, die, die komt na zijn klus met een, een bon. Alsjeblieft ja. meneer, even aftekenen. En ik ja. kan zien... Hoe dat mijn rekening eruit gaat zien. Maar wat voor bedrijf heb jij? Ik heb een bakkerij. Oh ja, oh, hoe, hoe kan ik het vragen? Ja, dat dacht ik ook. Oh. Ja, ik denk, ik beantwoord jouw vraag met een vraag. Nee, maar. Oh ja! Nee, maar uh, hoe heet ze ook weer, dat meisje dat bij jullie werkt? Oh, Annelies. Annelies, oh, ja, dat ja. zou ik ook moeten kunnen onthouden. Ja. Nou ja, maar um, uh, kijk, jij, jij rekent gewoon aan het einde van de dag, dan reken jij uit van nou, ik heb zoveel verdiend. Ja? En dan ben jij degene die beslist uh, wat Annelies krijgt en wat je vrouw krijgt en wat je zelf krijgt. Ja. En uh, zo gaat het natuurlijk ook met de VN. Zou terecht komen? Ik, ik weet niet. Ja, ik stel me toch zo voor dat die een, uh, die hebben, uh, een mevrouw ergens zitten. We noemen er even Annelies voor ja? het gemak. En die, uh, die doet de administratie. Dus iedereen komt bij Annelies met de bonnetjes. Met de werkbriefjes. Ja, en met de bonnetjes ook, van de, van de benzine en van dat ze dan van die leuke dobbelstenen in het vliegtuig bij het raam willen hangen. En zo'n ja, zo ja. knikkend hondje achterop. <laughs> Op de plak. Ja, en Annelies die, die, die, die maar houdt het kasboek bij en die houdt ook bij wat alle landen betalen aan de VN voor de externe veiligheid. Zo, je bent goed geïnformeerd. Nee, joh, ik roep ook maar wat. maar, nee, maar het Ik neem toch aan dat dat... Klinkt heel uh, Ja. Dat nou, heb dat hebben we ook weer opgelost. Maar als iemand het volledig met me oneens is... bel dan vooral naar 0800-1121 en zeg van... nee, oh, Nederland draait op voor alle benzinekosten van alle apparatuur daar naar Libië. Nee, maar ik geloof jouw kunnen. verhaal niet helemaal. Want de Fransen waren heel erg pissig... omdat zij die bijdragen, die kost heel erg veel geld. Ja. En Frankrijk die zit al nagenoeg op zwart zaad. Ja. En meer Ja. Dus dan denk ik niet dat jouw verhaal helemaal klopt. Nee, maar daar heeft het niks mee want te dat maken, zou, toch? Want dan zou elke inzet zou sowieso betaald worden. Dus dan kan Nederland rustig zeggen, ja, het kost ons toch niets. Wij krijgen toch alles terug van de verzekering, dus oké. Uh, <laughs> ja, nee, er zit wel wat in. Dus dan zou die, die, die discussie zou er niet hoeven te zijn ja. van... Uh, het gaat ons heel erg veel geld kosten. Nee, maar je krijgt natuurlijk niet alles terug. Het is niet, het is niet een, een dienst die terugkomt in geld. Het is niet zo dat Libië straks zegt... Oh, oké, okay, ik geef me over, ik geef jullie al het geld dat uitgegeven is weer terug. Nee, het maar... geld wordt wel allemaal uitgegeven. Nee, maar de VN-pot, hetzelfde als, ja. als nou de, de, de, de, de euro-pot... Ja. Ja, die moet wel gevoed worden. Dus is een bepaalde ja. bijdrage van een land... Ja. En wanneer is een bepaalde inzet? Uh, ja, de, de, de inzet die is niet altijd gelijk, dus het is ontzettend moeilijk uit te rekenen, lijkt mij. Nee, maar ik neem toch aan dat alle landen een afgesproken deel inzetten. Mm -hmm. Dat zal ook niet gelijk zijn, trouwens. Nee, dat is, dat is nooit gelijk. Nee. Frankrijk doet sowieso wel meer, en die is al vier dagen bezig. Nee, maar thuis. dat heeft er dus niks mee te maken. Wat zeg je? De, de krentenbollen zijn klaar. Nee, de, de tarwebrood moet erin. Oh, tarwebrood. Doe even tarwebrood erin. Ik nee, dat nee, wacht. Ik te me mee, want dat geeft zoveel herrie. Ja, maar dus, straks dan staat mevrouw De Vries, die staat bij jou voor de deur om half zeven voor de tarwebrood. Nee, mevrouw De Vries mag pas om half negen gaat de winkel pas open. Oh, zo ben je dan ook wel weer, hè? Ja, ik wel. Oké, okay. maar dan staat ze om half, vier, half drie met de tarwebrood en is het nog niet klaar? Nee, nee, nee, dat lukt. Dat lukt. Er zit geen, geen vijf minuten tussen. Oh, oké. Okay. Goed. Maar, um, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja. Het kan dus zijn dat uh, nou ja, jij en ik en uh, jouw buurman beginnen een buurtveiligheidsproject. Ja. En wij leggen daar allebei 5 euro voor in de kas. Mm -hmm. Vervolgens ga jij dus um, uh, uh, samen met een waakhond de hele nacht uh, uh, door de buurt lopen. Ja. Nou, die waakhond die moet je betalen. Mm -hmm. Die kost 15 euro. Ja. Dus, dan, dus we hebben, nou, dat heeft de analyse dan berekend. We hebben 15 euro in kas. Geef, geef je aan de mensen van de waakhond. Ja. Moet je, heb jij dus nog steeds die 5 euro moeten betalen? Ondanks dat jij meer, jezelf meer hebt ingezet dan ik en de buurman. Ja, daar zit wat het in, ja. Maar nogmaals, ik verzin dit allemaal ter plek. Ja, dat hoor ik. <laughs> dat klinkt dus, heel, die ondertoon is er heel duidelijk. Ik zou de politiek in moeten gaan, denk ik soms. Nou, doe maar niet. Want dus, uh, nou, nou ben je heel aardig, maar... Uh... Dan uh, wordt het minder, denk ik. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb wel het beste voor voor mensen. En ik wil uiteindelijk dat we het allemaal goed hebben in Nederland. Ja, je zou het ook heel graag willen, maar uh, ja. dat is al zal niet erg. Het heeft nog nooit iemand gelukt. Ja, maar als jij de in gaat, dan zitten we straks zonder tarwebrood om half negen. Nee, maar dan ga ik erbij doen. Wordt het. Oh, ja. Ben je zo politicus? Ja, nee, dat wordt, het, wordt een deeltijdbaantje. Ja, precies. Ik kan alleen op donderdagmiddag om kwart over vier. Zoiets. Ja. Nou, uh, Jos, ik uh, hoop dat er nog iemand belt die hier zeg maar, een kleine politieke bijdrage op heeft. Een of andere ik... majoor in rusten. het zou heel mooi zijn. Ja, het is allemaal wel leuk en aardig dat jij ochtends vroeg opstaat om brood te bakken. Maar je belt altijd in het laatste half uur met een ingewikkelde vraag. Ja, maar dan heb ik de meeste tijd. want Dan uh, ja. Ja, heb ik even een rustig moment. Maar we hebben nu nog 18 minuten. ...om eventjes wereldvrede te brengen? Nou, daar gaat een of andere miljoen rusten. Of een kapitein gaat dat best uh, lukken. Ja, ja. Nu de me 0800. Misschien meneer De Hoop scheffen zelf wel. Ja, want die is nu ook wel wakker. Ja, precies. Goed. 0800 1121. Ik doe mijn best weer, Jos. Tot, tot ziens. Bedankt. Dag. Ik altijd zo'n honger van praten met Jos, want hij staat in die bakkerij... en ik zie dan zo voor me dat hij omringd wordt door verse broodjes, dat het allemaal zo lekker ruikt. Goed. Uh, bel vooral als je iets zinnig kan zeggen over zijn vraag... over wie eigenlijk de benzine betaalt van de F-16's die boven Libië vliegen. Um, Teun? Hallo? Hallo? Hallo, met de majoor Martijn het helmen. Ja, dat gelooft niemand, Teun. Martijn! Oh, Martijn! Oh, oh jee! Week. Het is schreeuwende Martijn weer. Ja, sorry. <laughs> ik ben... Uh, ik, ik, uh, <laughs> ik, heb een, ik heb wel een antwoord op Frank. <laughs> Wie is Frank? Ja, die Frank, die Bakker. Oh, ja, Bakker Frank. Jos Bakken noemen Frank, wij hem. Ja, ja. Bakker, sorry, Bakker Jos. Ja, ja zeg het maar, Teun Martijn. Nou, ik... Uh, <laughs> Ik heb toevallig gehoord, op, dat ik luister wel dat ik op de vrachtwagen zit natuurlijk, uh, luister ik zo naar Radio 1. Heb ik toevallig uh, een aantal keren gehoord dat Frankrijk ja. van plan is, uh, als daar de oorlog in Libië voorbij is, als eerste contracten te sluiten met uh, olieleveranciers. Oh echt wat geld aan kunnen verdienen. Oh echt, dan staan ze vooraan. Ja, daar staan ze vooraan. En ik heb ook begrepen dat uh, er in Italië nou een klein relletje is ontstaan, omdat die Berlusconi, die meer interesse heeft in de vrouwtjes dan in uh, belangrijke zaken, ja. dat, uh, dat ze die Berlusconi verwijten, dat, uh, dat Berlusconi niet uh, uh, de oorlog in Libië het uh, daar het voortouwen heeft genomen. Hè? Want uh, Italiaanse politiek had toch wel uh, liever gezien dat Italië dadelijk de contracten binnen zou slepen. Oh ja, natuurlijk. Maar uh, ja, Frank Frankrijk, uh, het is de bedoeling dat Frankrijk dadelijk als eerste contracten gaat sluiten met de olieleveranciers natuurlijk. En met uh, bedrijven en uh, het land weer op te bouwen, dat ze daar flink wat geld aan kunnen verdienen. Hè? Wat een toestanden toch weer, hè? Ja, maar ik wil ook nog wat... Uh, ik heb... Ik wil trouwens nog zeggen, ik heb die foto van jou ook gezien op, uh, op internet. Ja. Yeah. En je bent uh, heel leuk, moedertje. <laughs> ik, ja, ik, ik, ik doe altijd als ik terugkom. Uh, Een leuk doe moedertje. Ik even, doe ik altijd even op, het, uh, op internet kijken. Doe ik het Eindhoven's Dagblad lezen, het Belgisch Nieuwsblad en zo. En ik dacht, ik ga eens even kijken op het... Uh, ...over een foto van jou te vinden. Dus ik was eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Net zoals die voor, vorige beller zei. Ik ben ook altijd wel nieuwsgierig hoe, uh, hoe mensen eruit zien... ...die uh, radioprogramma's presenteren. Ja, ik ben maar zo ik benieuwd, benieuwd hoe jij een eruit ziet. ik heb een weken ziet. geleden ook van jou gezien. Maar ik ben zo benieuwd hoe jij eruit ziet, Martijn. Ja, dat... Kun je me <laughs> even heb, een fotootje ik mailen? Ik heb, ik heb echt stress, maar ik heb vroeger toen ik wel jonger was... ...had ik mij wel op... Uh, op de social media, media site staan, maar ik heb maar er expres al jaren niet meer op staan. Ik, hou, uh, ik wil een beetje privacy hebben, maar yeah. ik heb op, kort opgeschoren haar. Oh? Ik ben uh, ja, uh, een beetje uh, uh, niet, niet dik en ik ben niet dun, iets ertussenin. Ja. Yeah. Uh, Je bent ik niet ben lang een, en niet een kort. Ik ben 1,80 meter tachtig lang. Nee, dus niet lang en niet kort. En je bent niet blond en niet donker, zeker? Ik ben donker blond, maar ik begin een klein beetje grijs te worden. Ik ben al 33. Zo. Dus, uh, en, uh, maar ik wil ook nog wat, wat, wat recht zetten van uh, vorige week. Want ik heb gezegd, ik heb een fout gemaakt. Oh. Want ik heb, ik heb gezegd, verteld toen over Keulen. Ja. 1,3 miljoen inwoners, zei jij. Ja. Ik heb thuis... Ik, ik, toen hoorde ik net voordat het 6 uur werd... Uh, dat mensen hadden verteld op, uh, op, op uh, dat, uh, Twitter, ja? dat, dat, dat het uh, niet klopte. Ik ik ga het thuis eventjes uh, bekijken, op Wikipedia, en het bleek, bleek 950.000 inwoners te zijn. Oh, je had er zo eventjes uh, 300.000 kwijtgemaakt, of extra bijgepropt. Ja, 950.000 inwoners heeft Keulen. Uh, dus ik had me vergist. Dus die mensen hadden inderdaad gelijk. Maar er is nog altijd uh, 150.000 mensen meer dan in Amsterdam. Maar wij, en waar wonen dan uiteindelijk die 350.000 die je er per ongeluk bij had geteld? Ik denk dat ik toen een keer naar. Uh, want ik ben nogal geïnteresseerd in, uh, in uh, andere landen. En ik zit als ik heb een Tsjechisch vrouwtje. Oh. Zitten wij we wel eens. Uh, zitten we, wij. wij zijn, oh, ik, we, we zijn. Uh, allebei wel geïnteresseerd in andere landen en culturen en zo zitten we wel thuis als we het weekend vrij hebben te discussiëren en een beetje te, te fantaseren over waar we op vakantie heen zouden gaan en zo weet je wel en ik denk dat ik toen een keer bij München heb gekeken of zo oh, ik ja. maar ik wil me nou ik wil nou niet uh, nee ja, nou, trek ik nou niet, niet weer naar, een, een enorme beerput aan uh, fout geciteerde plaatsen open ja maar in ieder geval wil ik mensen wel zeggen, als ze een dagje een keer naar Keulen gaan... ...moeten ja. ze groene, wel een groene sticker onder hun vooruit plakken. Wat? Die kan je bij de awb winkel bestellen. Dat is een sticker, oh. Een sticker, een milieusticker. Ja. Die moet je tegenwoordig, als je naar uh, Dorsche steden wil reizen met je auto... Ja. Vooral in de steden in het roergebied moet jij een zo zo'n groene zo sticker. Maar Martijn... Moet ja. Ik ben toch zeker geen, uh, geen uh, toeristisch programma? Ja sorry, maar ik, ik dacht van als mensen nou op het idee komen, koel. ik, we gaan en Je bent allemaal Keulen. informatie aan het geven waar niemand om gevraagd heeft. Oh ja, sorry. <laughs> je hebt trouwens ook een hele leuke stripclub in Keulen, Dat heb je op beneden een underground en nu ben je nog meer informatie aan het <laughs> ja. geven waar niemand om gevraagd heeft. Ja, sorry. <laughs> Martijn, ik ga ophangen. Ja, oké. Okay. Nou, fijn uitzending. Ja, de groete, je tjechische vrouwtje. heb ik, uh, ik een mooi antwoord uh, gegeven? Ik heb he geen idee. Ik werd afgeleid door Keulen en de stripclub. Ja, oké. Okay. Doeg. K K K K K K, Hoi. Hoi. Oh. <laughs> Nog tien minuten, mensen. Teun. Oh wacht, terwijl Teun nadenkt of hij antwoord gaat geven... kan ik nog eventjes zeggen dat crypto nog steeds niet opgelost is. En het lijkt me toch wel leuk om de deze uitzending nog even een oplossing op te kunnen geven. Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn, is de opgave. En het antwoord moet bestaan uit 13 letters... Hiervoor moet je dus niet bij de huisarts zijn. Je zou denken, getuigen het woord, dat je denkt, nou, dan ga ik naar de huisarts. Maar omdat het zeg maar niet, nou ja, dan ga je dus moet je er niet voor bij de huisarts zijn. Nou, ik maak het niet echt duidelijker, geloof ik. 081121 als je de oplossing van 13 letters bij elkaar kunt verzinnen. Robin. Ja, goedemorgen. Hallo. Ben je intussen niet back off? Wat zeg je? Ben je intussen niet back off? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik kom net een beetje op stoom. Oh ja, ik ben zelf een beetje moe van Martijn. Nee, ik moet altijd zo lachen om Martijn. Ja, helemaal om het schreeuwen. Ja, maar Martijn die denkt dat hij geen telefoon heeft. Die denkt dat ja, de telefoon alleen heb... is om door te geven dat hij hangt. En de rest doet hij dan gewoon via, via de open lucht. Ja, precies. Maar goed, ik heb een, ja. uh, een antwoord voor je op de, de uh, munteenhedenvraag. Ja. Uh, te beginnen met uh, Pound Sterling. Ja. Uh, dat hem voorgebellen opperde dat dat de Elf van Londen was. Uh, ja, dat klopt nee. inderdaad. Oh. Omdat de, de Royal Mint uh, of Britain sto, stond staat nog steeds in Londen. Oh. En Sir Alfred Barrington, die toen, toen de, de pound sterling werd ingevoerd, uh, minister van Financiën was, die heeft een aantal uh, voorwaarden op laten stellen aan uh, de biljetten en de munten moesten voldoen. En. In die voorwaarden is ook komen te staan dat om die L te onderscheiden van normale alfabetische letters in de schrijftaal, er een verticaal streepje doorheen gezet moest worden. Huh. Nou, de Amerikanen hebben dat overgenomen en <hums> later de Europeanen met de Euro ook. Alleen de Euro heeft geen twee streepjes, want het is een, uh, een E. Hè, dus die heeft vanzelf al drie poten. En daar is een streepje uh, bijgekomen. En dat is yeah. het schijnbaar tweede streepje, maar dat is het dus niet. Maar de S-dollarteken de heeft wel twee, teken, twee streepjes. Dat klopt, maar dat heeft te maken met de, de Amerikaanse onafhankelijkheid van, uh, uh, van Engeland. Die, die uh, hebben om de Engelsen te treiteren een tweede streepje erbij gezet. <laughs> so we have one more stripe than you have. Exactly. <laughs> Alleen dan zeg ik het op het Engels, dus dat klopt op zijn Engels. Dus dat klopt het weer niet. Hey, en ja. hoe weet jij dit allemaal? Nou, ja, ik, ik ben zelf voor het postzegelverzamelaar. Uh, en... Echt waar? Zo klinkt je helemaal ja. niet. Ja, zo vind je zo wel, hoor. Oh. <laughs> ik denk altijd dat postzegelverzamelaars af en toe een beetje hoesten, omdat ze een beetje stof in hun longen hebben. Oh, nee, dat valt erg mee. Ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt ze in allemaal enzovoort. soort. Inderdaad ook oude stof, maar zo eentje ben ik niet. Oké. Okay. En bij de huisarts kom ik al helemaal niet. Dus het antwoord op de crypto weet ik niet. Uh, nee, maar je moest er ook niet voor naar de huisarts. Dus dan zou je het uh, antwoord precies. kunnen zijn op de crypto. Maar dat ben je niet. Nee, ja, maar nee, goed. Maar daar, daarom weet ik niet wat de huisarts niet heeft. Maar even de postzegel, huh? uh, de postzegel... Wat hebben de postzegels dan ermee te maken... dat jij weet waarom er twee of één streepje door letters... in de munteenheid aanduiding toestanden staat? Nou ja, ik, ik liep dus op een gegeven moment tegen een postzegel aan... waar inderdaad dat... Uh, uh, want Sterling teken op stond en toen uh, vo voelde ik, uh, uh, ik mij voordat het in elkaar staat, waaronder een streepje door die L zat en toen ben ik het uit gaan zoeken. Ah, en uh, waar heb je het uitgezocht dan? Via internet. Oh ja, altijd handig hè, dat is een handig maar, systeem. Maar het is al, al zeker zeven of acht jaar geleden hoor, die, die zoektocht heb ik gedaan, Alleen ja, ik onthoud dat. Nou, dat lijkt me ook nog heerlijk, zo'n geheugen. Nou, ja. dankjewel. Heel graag gedaan. Ik wens je nog een goede nacht. Ook zo. Dag Robin, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Nou hoop Dag. ik eigenlijk dat Robert nog even belt. Want hij kan vast uitleggen waarom er wel rode groene gele paprika's zijn. Maar geen rode groene gele, of wel rode, maar geen groene gele aardbeien. Of er we zijn wel groene, maar die zijn niet rijp. Terwijl een groene paprika weer wel rijp zijn. Maar dat, ik betwijfel of het nog gaat lukken in de laatste 6,5 minuut. Maar mocht jij nou zeggen, oh dat leg ik wel even snel uit. 0800-1121. Gerard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou goed, de antwoord op die brandstof dat is heel eenvoudig, die heb ik gisteravond op radio 1 gehoord, toen werd nou. die zo de vraag gesteld, want ik had jou de vraag van vandaag. Nou, er zit gewoon een teller op en er wordt gewoon bijgehouden van, nou, er komt een Fransman aan, en die tank zoveel en, en dan krijgen ze later de rekening. Gewoon per land? Gewoon per land, ja. O. Oh. Dus... Dat wordt netjes bijgehouden, als er een Nederlandse F 16 komt, nou, hup, dat is voor Nederlandse rekening. Nou, koop er een Engelsman, nou, nou, dan is het uh, voor de Engelsen en die voor de Amerikanen. En als, en... Je, als, je, als je helemaal uh, ja. geen hulp stuurt, dan hoef je ook niet te denken en dan hoef je, dan te, hoef je we ook, we ook niks te betalen. Te betalen. Ja, die handen hoeven niet te betalen. Nou, en ook uh, ik... uh, daarom is hier, uh, er is 20 miljoen voor de Nederlandse uh, bijdrage uitgetrokken. Precies, ik zou net zeggen, je mag toch hoop ik dan wel je bonnetjes gaan hmm. declareren bij de VN? Ja, nee, nee het is een, uh, uh, nog geen NAVO-opdracht. Dus man oh. betaalt uh, voor zichzelf. Oh. Wat de, de, de, als de NAVO straks uh, overneemt, uh, dan weet ik niet precies hoe het gaat, maar uh, nu is het gewoon een, uh, ja, wel, een soort verzoek van de VN, waar uh, ieder land betaalt voor zich en uh, er is uh, voor de Nederlandse bijdrage voor die paar, voor die paar maanden is uh, 20 miljoen uitgetrokken. Oh. Maar is er dan 20 miljoen bij ons? Dat is heel erg dat ik dit niet weet. Ik zal meer naar Radio 1 luisteren. Maar er is 20 miljoen bij ons zelf uitgetrokken. Ja, ze hebben, is, is toen in het begin bekendgemaakt. Er hm. is 20 miljoen uitgetrokken voor... Dat zijn de kosten. Misschien dat er later wel bij komt, Maar in ieder geval nu is 20 miljoen gereserveerd. Nou, we zijn maar te hopen dat wij ook straks uh, vooraan staan... als er uh, olie uitgedeeld wordt. Ja, goed, dat weet je ook wel, dat is gewoon de reden, van, daarom, uh, want, want Engelse en de Italiaanse belangen in uh, Libië zijn heel groot. Ja, precies. Bij ja. Ja, iemand van die, uh, die uh, branche, uh, uh, dat hoor ik, echt, daar kun je vraag stellen. En toen uh, gaf iemand van Defensie gaf het antwoord uh, van, uh, ja, er is, is een soort teller op en uh, nou, dan komt de volgende aan, hup, uh, teller weer op nul. En uh, ja, kijk hoeveel, dat die, hoeveel uh, duizend liter dat hij uh, tankt. Ik denk dat ik maar bij de VN ga werken, want ik vond mijn, uh, mijn uh, manier van declareren toch iets beter klinken. Ik denk het ook, ja. <laughs> ik denk het ook, zegt hij. Dank je wel, Gerard, voor je bijdrage. Ja, geen dank. Dag, Dag. goede Of goede Goedemorgen. goede morgen, mag ik wel zeggen. Annemien? Ja, uh, goede Hallo. Uh, ik wil ook op deze uh, iets bij, uh, aanvullen, op, de, op dit antwoord. Ja. Uh, het, het is nu, voor Nederland heeft zich... Uh, akkoord verklaard met een VN-resolutie. Ja. Bij de VN-resolutie rondom Irak in 1991 waren er een aantal landen die op geen enkele manier militair wilden bijdragen, maar wel geld betaald hebben. Daarbij hoorden Japan en ook Duitsland. Ik weet van uh, Japan dat ze zes miljard toen bijgedragen hebben. Dat heeft iets te maken met, de VN heeft, ja, die vertegenwoordigt alle landen, maar heeft geen eigen eh, inkomsten. Dus als er een resolutie is en een land ondersteunt die resolutie, dan, eh, dan kan de VN dus op al die landen eh, die de resolutie ondersteunen een beroep doen. En eh, bij eh, Irak is op een gegeven moment, eh, omdat er eh, eerst een enorm eh, zwaar embargo ingesteld werd. waarbij voedsel en medicijnen waren uitgesloten van het embargo. Heeft eh, Irak eh, heel erg eh, geprotesteerd? Want ze zeiden: ja, wij importeren 70% van alles wat we nodig hebben. Ja. Maar er is zo'n zware controle op wat er in het land binnenkomt. ...dat wij uh, te maken krijgen met uh, uh, ernstige honger. Want wij kunnen van het voedselpakket... ...wat wij zelf ter beschikking hebben gesteld voor de bevolking... ...kunnen wij niet uh, in de totale behoefte van uh, ieder uh, Irakees uh, voorzien. En toen is er uiteindelijk een aanvullende resolutie gekomen... ...dat Irak uit eigen middelen, dus verkoop van olie... Ja. Uh, ...dat daaruit uh, uh, de gelden beschikbaar werden gesteld... ...om voldoende... Uh, voedsel en medicijnen geïmporteerd te krijgen. En nog ging het fout, omdat er heel extreem gecontroleerd werd of uh, datgene wat het land dan binnen mocht, niet uh, dubbel use uh, uh, beschikbaar was. Want dat is een van de redenen waarom er zo ontzettend veel uh, kinderen gestorven zijn. Ik zou je heel graag nog langer aan het, willen ja. voor, aan het woord willen laten, maar ik moet eruit, dankjewel. Het ja, is dus, zowel Duitsland als ...als uh, Japan, hebben in hun grondwet staan dat ze alleen een defensieve ja. krijgsmacht hebben. En die mogen dus nooit buiten hun eigen grenzen opereren. Okay. Dankjewel. Ik moet echt afronden, want ik heb nog maar één minuut... ...en ik wil echt nog even naar Ferry. Ferry, het spijt moet, moet heel snel snel maar. Je had nog een aanvulling. Nee, eventjes... Uh, ik, ik hoorde plotseling rondzingen dat de L van, uh, van Pond... ...dat het iets met Londen te maken zou hebben. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat toch even weer leggen, want ja. uh, uh, die L die vind je namelijk net zo goed in het woord lieren. Ja. Wat ook weer van livre afkomstig is. Dus het is de L, die komt echt van livre of librum in het uh, Latijn. Eh, en komt zowel in, in, in Franse, Italiaanse, uh, Engelse, noem maar op, munten, komt het voor. Dankjewel. En tenslotte. Nee, nou heel snel! Ja. Groene paprika ja? is een onrijpe paprika. Oh, en een gele dan? Dat is een kleurvariant die de, uh, de, die de teler kan aanbrengen. Oh, oké. Okay. Nu moet ik echt stoppen, want ik heb nog maar een paar seconden. Ik kan nog zeggen dat je nog kunt mailen naar omroepmax.nl Met de oplossing van de crypto. Hiervoor moet je niet bij de huisarts zijn. 13 letters is de oplossing. Ik zie je met vreugde tegemoet van de week. En dan bel ik je gewoon volgende week. Dit was nachtsuster voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.